11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Pakistan zijn bij een aanval door een NAVO-helikopter 25 Pakistanse militairen omgekomen. 14 anderen raakten gewond. De helikopter viel een legerpost aan in het noordwesten van Pakistan. Het is onduidelijk waarom. Het toestel kwam van een NAVO-basis in Afghanistan. De Pakistanse autoriteiten hebben uit woede de grens met Afghanistan gesloten. Daardoor kunnen de NAVO-troepen in Afghanistan niet meer via Pakistan worden bevoorraad. In zijn woonplaats Zwolle is de organist en dirigent Charles de Wolf overleden. Bijna twintig jaar was hij dirigent van de Nederlandse Bachvereniging, waarmee hij jaarlijks de Matthäus-passion uitvoerde in de grote kerk van Naarden. Verder dirigeerde hij de kreunumsmessen van Mozart... tijdens de inhuldigingsceremonie van koningin Beatrix in 1980. Als organist en als dirigent was de Wolf een warm pleitbezorger van moderne muziek. Diverse twintigste-eeuwse composities... Onder meer van Olivier Messiaen, André Jolivet en Georgie Ligeti... werden door hem voor het eerst in Nederland uitgevoerd. Charles de Wolf was 79. De kaartjes voor de popfestivals Eurosonic en Noorderslag... waren vanochtend binnen 10 minuten uitverkocht. Ook vorig jaar gingen de kaartjes snel weg. De festivals, Eurosonic voor aankomend talent... en Noorderslag voor Nederlandse popartiesten... zijn van 11 tot en met 14 januari in Groningen. Voor mensen die geen kaartje konden kopen is er Eurosonic Air... Een gratis toegankelijk podium op de Grote Markt in Groningen. Jan Smekens heeft tijdens de Wereldbekerwedstrijden in Kazachstan de 500 meter gewonnen. De schaatser van de controlploeg reed een tijd van 35,500 seconden en was daarmee 100 seconden sneller dan de Olympisch kampioen Moti Boom. Het weer, een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Vanmiddag meer wolken en ten noorden van de grote rivieren kans op wat regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Diemen en de Raai staat de 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. De N209 Rotterdam-Zoetermeer is in beide richtingen dicht bij en rode Reis. En dat komt ook door een ongeluk. Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. De CDA-minister van Onderwijs is vandaag onze gast. Een onderwerp natuurlijk dat iedereen aangaat. Maar ze gaat ook over de omroep. En die publieke omroep staat aan de vooravond van grote veranderingen. En we praten natuurlijk ook over de sfeer in en rond het kabinet. Mevrouw van Bijsterveld, goedemorgen. Goedemorgen. Ook bij ons aan tafel de delegatieleider van de PVV... in het Europees Parlement, Barry Matlener... Hij maakt zich zorgen over de euro en hij droomt van de herinvoering van de gulden. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Goedemorgen. En we verwelkomen Ed Nijpels, oud-minister, oud-voorzitter van het Wereld Natuurfonds... voorzitter van de Raad van Toezicht, van de Tros, kan overal over meepraten... maar zit vandaag vooral aan tafel om te praten over zijn partij, de VVD. Die partij die congresseert vandaag. Goedemorgen, meneer Nijpels. Goedemorgen. Ja, zoals altijd beginnen we met de kranten van de zaterdag... maar wat de kranten van de zaterdag gemist hebben, daar gaan wij eh, wel even over praten... Dat is namelijk een berichtje, een uh, klein interviewtje... wat uh, PVV-leider Geert Wilders heeft gegeven, zojuist aan het ANP. En, en daar staat in... Als het kabinet er niet in slaagt, het groenboek voor het Europees migratiebeleid van Eurocommissaris Malmström aan te scherpen. Dan moet Nederland maar op de Deense tour gaan... en een soort uitzonderingspositie zien te verwerven. En met andere woorden, we moeten een op-out hebben... en anders gaat het Europees er de komende jaren uitzien... als uh, bagger, zoals hij dat nu beoordeelt. Nou, is misschien wel goed aan u, uh, meneer Maltijnen... want u zit voor de PVV in het Europese parlement... hier nog even nader uitleg over te geven... want het klinkt wel vrij uh, pittig, althans qua opdracht aan het kabinet. Ja, en dat wisten we toen het kabinet eraan begon. Um, Nederland heeft natuurlijk een enorm probleem met de massa-immigratie. En dat kennen we allemaal. De PV vindt het heel belangrijk en echt een must dat we daar echt nu eens iets aan gaan doen. Um, maar ja, een heleboel van de regels om te bepalen wie er het land in komt... wordt in Brussel bepaald. En Brussel uh, zit niet bepaald, werkt niet bepaald mee om onze immigratie terug te dringen. Er is nu een groenboek gekomen. Een groenboek is eigenlijk een, een soort begin van een politieke discussie waar het naartoe moet. Uh, en dat Groenboek, daar zijn we erg van geschrokken. Want in dat Groenboek wordt helemaal niet gesproken... over de eisen die Nederland wil stellen. Er wordt eigenlijk eerder van een verruiming gesproken. Dat is natuurlijk een ramp voor Nederland. En uh, ja, wij hebben natuurlijk het kabinet wel... Uh, in het Verenigdeelgekoord een opdracht gegeven... om die immigratie fors terug te dringen. Ja. U spreekt van massa-immigratie. Uh, mevrouw Van Bijsterveld, massa-immigratie... is daar inderdaad sprake van in Nederland? Nee, ik denk dat je dat niet kan zeggen. Um, uh, en ik denk ook dat het goed is dat ook de heer Wilders... gewoon uh, ja, rustig uh, afwacht waar ook de heer Leers mee bezig is. We zijn natuurlijk kritisch aan het kijken naar uh, immigratie. Omdat we op een aantal onderdelen ook gezien hebben... dat dat uh, in de samenleving ook echt problemen opgeleverd heeft. Uh, en daar is Leers op dit moment mee bezig. Maar ik zie het toch ook wel een beetje als uh, tweede of derde schot... weer voor de boeg. Uh, dus uh, ja, maar niet onzin, te druk natuurlijk. maken. Het is ook een beetje het onzin, ons... want het is een illusie om te denken... Dat Nederland op zijn eentje die Europese verdragen kan aanpassen. Ik geloof dat op basis van de regeerakkoord... er zeven verdragen moeten worden aangepast. Het is ondenkbaar uitgesloten dat de Europese gemeenschap dat doet. En dit is dus een achterhoedige vecht van, van Wilders. En heel veel ketelmuziek die uiteindelijk inhoudelijk tot niets gaat leiden. Nou, maar even zo goed, meneer Matlener. Um, uh, want u en uw partij gaat over dit standpunt natuurlijk. Even los van hoe erop gereageerd wordt. Er wordt door uw partijleider wel de link gelegd met dit onderwerp. En wel of geen extra bezuinigingen waar we, steeds, uh, waar we het steeds over hebben... en wat misschien in het voorjaar zal gaan spelen. Dus het is wel een claim die er gelegd wordt op tafel. Ja, en ik ben ook wel een beetje verbaasd over uh, het CDA en de VVD... wat ik nu hoor, linker en rechterzijde voor mij. Want we hebben natuurlijk wel afspraken gemaakt in het regeerakkoord... en het gedoogakkoord, waarin staat dat de immigratie fors teruggedrongen gaat worden... En dat gaan wij linksom of rechtsom bereiken. En als het niet linksom gaat, dan moet het rechtsom. Dus voor ons is die afspraak wel gemaakt. En ik verwacht van de VVD en het CDA natuurlijk... dat ze zich 100% inspannen om dat ook te bereiken. Ja, ja maar is maar... een rare afspraak geweest natuurlijk. Want Je kunt wel een regeerakkoord van alles nog het opschrijven. Maar het is een, een onzinnige afspraak uh, geweest. Want je kunt als Nederland niet eenzijdig... Uh, zeven Europese verdragen uh, opzeggen. En dus is het uh, ja, eigenlijk uh, een, een, een afspraak die niet uh, uitvoerbaar is. Ja. Uh, uh, mevrouw Van Bijzerveld, uh, de heer Nijpels die geeft al een recensie, maar die zit uh, niet in het kabinet. U kan recenseren met meer gewicht, want u zit wel in het kabinet. Dus wat is uw taxatie van dit voorstel? Hoe moeten wij dit wegen? Nou ja, kijk, ik zie het natuurlijk van dichtbij dat de heer Leers uh, gewoon heel actief in Europa. Uh, uh, um uh, uh, bezig is om draagvlak te vinden voor een, uh, voor een verstandig migratie, uh, immigratiebeleid. Uh, en uh, ik zou uh, de heer Wilders willen aanraden... om dat gewoon uh, goed op de voet te volgen. Maar goed, dat uh, doet hij niet. Althans, hij volgt het dusdanig goed op de voet... dat hij er een behoorlijke druk op zet. Hij zegt, als jullie er niet in slagen, CDA en VVD... om de regels aan te passen zoals de PVV dat graag ziet... dan zwaait er wat, want dan gaan wij niet akkoord... met de komende bezuinigingen die misschien nodig zijn. Ja, dan kom ik toch terug bij het punt dat de heer Leers uh, op dit moment uh, gewoon volop bezig is... om uh, aan dat beleid uh, van verstandig uh, migraat, immigratiebeperking uh, te werken. En uh, dat soort zaken kosten uh, wat tijd. En uh, ik denk dat ook de heer Wilders daar gewoon toch uh, zegt, geduld zal moeten betrachten. Maar, maar je begint, maar je, men je daar ziet, daarover nog? Nou, ik zeg afspraak is afspraak, want zo zitten we natuurlijk wel in. Er zijn harde afspraken gemaakt met dit kabinet door de PVV en mijn collega Sietse Fritsma is elke dag bezig... om er alles aan te doen dat die afspraken worden nagekomen. Ik verwacht niets anders dan dat andere partijen zeggen... wij gaan ook ons stinkende bezig om die afspraken na te komen. En dit groenboek is niet een goed begin daarvan. Ja, dus maar, maar zei, meneer, meneer Matlener, ja. even voor alle duidelijkheid, want uh, wij lezen uh, allemaal de berichten in de krant... en ook vandaag staan in alle kranten waarmee ik tot stil aan... Toch weer komen we op het vaste agendapunt in deze uitzending, namelijk de kranten. We lezen analyses en alle kranten in de zaterdag dat er zo langzamerhand een sfeer in en rond het kabinet uh, komt waarover we straks natuurlijk nog uitgebreider gaan praten. Van uh, spanningen en, en dreigingen over een beer, en weer ja, en dat de PVV het kabinet uh, eigenlijk steeds een beetje uitdaagt. Hoe, ja, hoe moeten wij op, dat he? zien? Het stapelt zich op. We hebben de, deze week de, uitlaat nou, he? gehad over ja. ontwikkelingssamenwerking uitgesloten dat de CDA het kabinet daarmee akkoord gaat. Je ziet nu weer die Europese verdragen. Eh, dat, zwart boek, dat dat groenboek van, uh, van die Euro de eurocommissaris is in het parlement mm. geweest. Heeft daar heldere teksten gesproken. Daar gaat dus geen meter aan worden veranderd. Laat staan dat de Europese verdragen uh, ja. worden, worden en, veranderd. Uh, dus leers heeft, leers heeft een onmogelijke opdracht gekregen. En die moet zich nu een beetje onderuit rummen. En dat is een beklagenswaardige positie. Maar het is uitgesloten... Als u mij over een jaar uitnodigt, dan zitten we hier weer bij elkaar... en dan hebben we bij elkaar kunnen vaststellen... dat aan Europese verdragen geen meter wordt veranderd. Maar hoe taxeert u dan de sfeer in het kabinet, in, in de coalitie... Uh, als er op deze manier druk wordt nou, uitgeoefend? Dat gaat natuurlijk niet goed, uh, want de problemen stapelen uh, zich op. En, en je kunt uh, als Wilders uh, niet bezig blijven... om iedere week weer een, een nieuw issue op tafel te leggen. En Op een gegeven moment uh, is de maat vol. Ja. Uh, en dan krijg je uh, dus de vraag uh, of Wilders zet door... Of het blijft bij dat soort tweetjes, geloof ik, vanochtend om, om, om drie over zes. Twaalf uh, over zes, om precies zes, te zijn. Hij nog op zijn bed, uh, is een geïnspireerde leider. Uh, maar als je daar iedere week mee bezig blijft... dan word je op een gegeven moment, en, en er komt niets van terecht... en dan wordt ook Wilders ongeloofwaardig. En dat betekent dat Wilders af laat tot de conclusie zou moeten komen... dat Ach. dit toch niet echt uh, zijn kabinet is. Nou, meneer Matlene, het lijkt me uh, aardig om hier een reactie van u op te horen. Want u bent van de... TVV. Nou, uh, meneer Wilders en mijn andere collega's in Den Haag werken inderdaad ontzettend hard om de afspraken na te komen die er gemaakt zijn. En ik verwacht niets anders dan dat de partij waar we die afspraken mee gemaakt hebben dat ook doen. En ik vind dus de geluiden nogmaals die ik nu hoor, uh, vooral van de heer Nijpels, ik vind dat echt niet passen. Want het is wel zijn eigen partij die die afspraken met ons gemaakt heeft. Oké, okay, mevrouw Van Bijseveld, u, u, bent, uh, u, u, u kijkt wellicht verontrust, maar uw uitzicht uh, bescheiden. Uh, ziet u dit nou als een... Een, een temperatuurverhoging eh, rond het binnenhalf of hoe moet ik dat wegen? Nou, kijk, ik weet niet wat, uh, wat ik moet zeggen, de afwegingen zijn van de heer Wilders om uh, dit type schot te geven. Nou, wel dat hij iets voor elkaar krijgt wat er eigenlijk niet in zit, waarschijnlijk. Uh, nou kijk, ik denk dat één ding gewoon helder is. We hebben met elkaar een regeerakkoord en met elkaar een gedoogakkoord afgesproken. Uh, datgene wat daar afgesproken is, uh, daar zal het kabinet alles voor in het werk stellen... om het ook daadwerkelijk te bereiken. En dan kom ik terug gewoon op de heer Leers... die daar elke dag met veel inzet uh, mee bezig is. Uh, daar op een goede, op een verantwoorde manier mee bezig is. En uh, dat is wat van hem verwacht mag worden. En daarop uh, kan hij aangesproken worden, ook uh, door de heer Wilders. Ja, maar u, u, u snapt dat ik het nog één keer probeer... Uh, is, is dit is zijn dit nou uh, stemmingen uh, die uh, de sfeer in en rond zo'n kabinet uh, doen verbeteren? Uh, nou ja, mits je er elke keer gewoon weer op een heldere manier met elkaar uitkomt... Uh, dat er ieder doet wat hij afgesproken heeft. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Uh, en verder, ja, stel ik vast dat ondertussen gewoon het kabinet natuurlijk gewoon doorgaat... met het nemen van alle beslissingen die genomen moeten worden. En dat uh, met veel uh, uh, vaart aan het doen is. Ik begrijp het. Tijdens de verbouwing gaat het werk gewoon door. We nou, nemen er nog, het nog het een het andere krantenbrief bij. Het, het is gewoon een beetje roepende in de woestijn. Als dat het beeld is, ja. dan misschien de... ook ruststand voor een heleboel mensen... die okay. uh, het niet eens zijn met ons. Nou, huis. Okay. Laten we er nog één ander krantenbericht bij nemen. Uh, zowel de Volkskrant als Trouw hebben het vandaag over het natuurbeleid van staatssecretaris Henk Bleker. Zat vorige week bij ons aan tafel. Bleker heeft een streep getrokken door de aanleg van het natuurproject Oostvaarderswold in Flevoland. Hij gaat daar niet meer aan meebetalen, heeft hij gezegd. En Flevoland gaat dat nu zelf doen. Heeft daar geld voor bij elkaar geschraapt. Bijvoorbeeld van Staatsbosbeheer. Ook bijvoorbeeld van het Wereld Natuurfonds, Wat u dicht aan het hart heeft gelegen, meneer Nijpels. U was de lang voorzitter van... Je bent er zelfs koninklijk voor onderscheiden, heb ik begrepen. Dus u zit nog helemaal in die natuur. Wat vindt u van het beleid van de staatssecretaris? Ik vind het een buitengewoon slecht beleid. Ook, ook een droevig beleid. En wat ik nog veel verontrustender vind... is dat we een staatssecretaris hebben... Eh, die eh, voortdurend eh, eigenlijk onwaarheid verkondigt. Onwaarheid? Eh, onwaarheid, ja. Op dat een groot dat is een punten. ander woord voor liegen. Eh, ja, ja, onwaarheid. Wat, wat, wat hij doet is dat bijvoorbeeld eh, argumenten... die worden aangedragen door het leef... Planbureau voor de leefomgeving, of door 80 hoogleraren, dat hij die voortdurend verdraait. Dat hij zegt: Ja, ze zijn het eigenlijk wel eens met me, ik moet een beetje bijstellen. Terwijl de Europese Commissie bijvoorbeeld met de gepolder. de 80 belangrijkste hoogleraren over de ecologische hoofdstructuur, die hebben allemaal vernietigend uitgehaald. Er is nu een natuur wet is ingediend. Wat heel opvallend is, er wordt niet meer gesproken over natuurbescherming... maar heet de natuurwet. Daar is gehakt van gemaakt de afgelopen weken in de commentaren. En dan als klap op de vuurpijl komt u nu met het voorstel... om uh, staatsbosbeheer te verbieden. Uh, om uh, mee te wijken aan de Volk. Nou, A, de staatssecretaris kan helemaal niets verbieden. Er is een raad van toezicht. Maar goed, als hij zegt, ik de... wij zijn één overheid. Staatsbosbeheer hoort ja, daar ook ja, bij. Nee, je maar, moet niet iets nee. anders gaan doen dan dat wij Staatsbosbeheer is een zelfstandig bestuursorgaan. Hij heeft een raad van toezicht. En die raad van toezicht kan gewoon zeggen... De staatssecretaris, u kunt de pot op... Uh, wij gaan over dat toezicht en u niet. U gaat niet over stikstof. U bovendien, het is ook in strijd bijvoorbeeld met het beleid van het kabinet. U leest vandaag ook in Trouw dat minister Schulz van de VVD ook grote bezwaren heeft tegen dat beleid van de staatssecretaris, omdat zij er binnen problemen komt. Maar wat nog raarder is, er ligt daar een aantal natuurgebieden. Daar liggen ook. Plukjes natuurgebieden in die eigendom zijn van Staatsbosweer. Moet daar straks een bordje komen als er een hert aankomt. Kijk uit, nu ja. kom je over het terrein van Bleker. En dat mag niet, dat is natuurlijk onzin. Kortom, Zou ik als hert wel willen weten? Ja, ja als hert. Ja, ja, nou ja, want dan word je wellicht afgeschoten... in het kader van een nieuwe natuurwet. En mag niet weer gejaagd worden? Uh, uh, uh, ja, precies. Maar het is natuurlijk onzin. Want je kunt natuurlijk niet uh, straks dat hele gebied indelen... in kleine stukjes die van Bleker zijn. Kleine stukjes van het Wereld Natuurfonds. Kleine stukjes van particulieren. En het ergste is nog... Dat deze staatssecretaris wil decentraliseren. Wil de verantwoordelijkheid brengen naar de provincie. Nou neemt de provincie Flevoland die verantwoordelijkheid. Samen met de Wereld Natuur Fonds. Een respect, respecteerde organisatie. Met heel veel particuliere organisaties. Ja. Uh, ook, uh, en nu zegt de staatssecretaris. Ja provincie u mag het toch een beetje niet doen. Ja, dat kan natuurlijk niet waar wezen. Dus de staatssecretaris gaat op dit punt weer een zeepert halen. Even, mevrouw Bijzerveld. Staatssecretaris Bleker is van uw partij. Ja. Even een korte reactie erop. Wat nou? Allereerst zou ik willen zeggen dat ik uh, Bleker goed ken. en dat ik niet bekend ben met het feit dat Bleker onwaarheden spreekt. Dat vind ik toch, moet even rechtgezet worden. Want uh, nou goed, ik heb Nijpels Bleker. Het. Ik, heb ik, bleker ik, heb goed, ik heb Bleker jarenlang zelf meegemaakt bij mij in het partijbestuur. Uh, waar ik uh, voorzitter was en hij mijn secretaris. En ik heb hem altijd als een buitengewoon. Uh, consistente vent uh, meegemaakt. U zegt, hij liegt niet. Uh, dat is niet mijn ervaring, maar er. Nee. En uh, Twee is, uh, kijk, het klinkt natuurlijk heel dramatisch... en ik vind wel, uh, ik ben zelf ook een uh, echt natuurliefhebber... ik vind ook dat we met elkaar ook het scherp het debat moeten voeren in Nederland. Hoe we omgaan met uh, dit soort zaken. Uh, maar ik vind aan de andere kant uh, twee uh, laat maar zeggen, belangrijke stromen... waar langs hij zijn beleid vormgeeft... is één, inderdaad, die decentralisatie. En daar ben ik erg voor, want dat scheelt een enorme bureaucratie. Ja. Maar twee, wat ik ook belangrijk vind... En, die discussie loopt natuurlijk ook rondom de natuurgebieden... is dat er gewoon ruimte uh, is en komt voor agrariërs. Omdat heel veel mensen het Hollands landschap, het veenweide uh, en alles wat er ja. omheen is, enorm is, waarderen. Ja, het is duidelijk... Uh, maar daar gaat het helemaal uh, niet om bij het oost de... Want de agrariërs doen mee. Heel de provincie Flevoland, de ondernemers, ja. de boeren... De natuurbescherming, de provincie, doet mee. Dus het is merkwaardig om daar, uh, om, om, om daar dan uh, nee te zeggen. Tot slot nog heel even, meneer Nijpels. Heel kort, uh, het feit dat daar afspraken over zijn gemaakt... ook met boeren, ook met organisaties... en dat de overheid daar nu een streep door trekt. Dat nou, werd gewoon onbetrouwbaar als overheid. Bij het vorige kabinet, de, de, de, de voormalige collega van deze minister... mevrouw Verburg, heeft afspraken gemaakt met uh, Flevoland. Uh, er zijn contracten zijn daarvoor vastgelegd. Het is bovendien een schitterend project... waar iedereen het in de provincie mee eens is. Waarom zou je daar dan op tegen zijn? Ja, en wat het droevige is, Nederland is op de 23 e plaats gekomen... als het gaat over de bescherming van natuur in Europa. We, hangen, we, we bungelen dus onder aan, uh, aan de ja. lijst. U praat gepassioneerd over het, uh, het licht? U bent ja, heel nauw aan het licht. Ja, maken. omdat het heel droevig is. En omdat ik het, het, het betreurde deze staatssecretaris keer op keer... of het nu gaat het om de Hetvigepolder bijvoorbeeld... waar hij zegt, ja, de Europese Commissie wil het eigenlijk wel toestaan. Die hebben een vernietigende brief gestuurd. En hij legt het vervolgens weer heel vrolijk uit... alsof er niets aan de hand is. En daar heb ik grote bezwaar tegen. Want dat betekent dat je de mensen rat voor ogen draait... Oké. Okay. Goed. Ja. Uh, we, we, uh, doet u rustig aan, meneer Nijpels. We <tie> ja, hebben ja, tot twaalf ja, ja. uur, hoor. Nee, dan, dan, dan, dan, dan. Okay. <gusten> is Oké, ik eruit geslapen. Okay nou, dit zijn de kranten, <gusten> waren de kranten min, min voor of vandaag. meer. Ja, Weekoverzicht. Het is niet alleen maar kommer en kwel. <glig> u hoort het goed, het is niet alleen maar kommer en kwel. Maar laten we eerlijk zijn, er is wel heel veel kommer en kwel. En u begrijpt, ook wij houden van goed nieuws... maar willen het liefst slecht nieuws brengen. Zo werkt de pers... Ja, u kijkt er zo vies bij, maar het is gewoon politiek. Inderdaad, politiek. Het spel wordt dikwijls hard gespeeld. Een voorbeeld? Ik ben er absoluut niet op uit om nu te gaan zeggen... dat we het kabinet op het spel gaan zetten, maar ik ga wel keihard onderhandelen. En als je keihard gaat onderhandelen, dan ga je uitdagen. Ontwikkelingshulp is wat ons betreft nummer één om veel geld uit te halen. En ja, dat het CDA dat niet wil, dat is hun probleem. Wij willen dat wel... Hun probleem? Als je samen een kabinet overeind houdt... dan is er eigenlijk geen hun probleem, dan is er samen een probleem. Tenzij je natuurlijk van elkaar af wil. Even zo goed hebben we een fragiele politieke constructie in Nederland. En de minister van Buitenlandse Zaken moet dat over de grens vaak uitleggen. Ik heb al eens een keer met het staatshoofd van Turkije... in februari-maart over dat punt gesproken. En toen heb ik hem even duidelijk gemaakt hoe de situatie in Nederland in elkaar zit. En toen zei hij, oh, is het dat... En toen was de discussie ook meteen voorbij. Misverstand opgehelderd. Discussie voorbij, moeten wij geloven. Anders gezegd... Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter. Over vertrouwen gesproken, ambtenaren op buitenlandse zaken vinden hun minister niet zo goed, zeggen ze, zonder naam en toenaam. Ik vind het vervelend, ik vind het jammer als uh, ambtenaren zich anoniem uitlaten naar een krant. Vervelend en jammer, maar wie het niet anoniem doet... krijgt het nog veel vervelender. En als de baas dan jammer zegt, ben je weg. Zo gaat het overal, en zeker in Den Haag. Wie trouwens nooit iets vervelend of jammer vindt, is onze premier. Ik vind het gewoon bij de politieke realiteit horen... dat als partijen denken, ja, er is misschien iets nodig... en we gaan vast de piketpaaltjes slaan. Dat, ja, ik lig er niet wakker van. Heerlijk een premier te hebben die nooit ergens van wakker ligt. Ja, nou, ik zou bijna zeggen... heren, veel succes in uw eigen Efteling. Tros Radio 1 22 minuten over 11. En u luistert naar Breed. En tot 12 uur hebben we aan tafel CDA-minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveld, pvv europarlementariër Barry Matlener en VVD-prominent. Misschien straks al Mastodont, hoe zou u het liefst genoemd willen worden? Nee, dat is een term die we alleen maar bij het CDA gebruiken. Oké, okay, dan bent u dus prominent. <laughs> uh, Ik wil niet zeggen dat, dat bij ook... je leeftijd wel zo passen. Ja, ja, ja dat is bij <laughs> mijn leeftijd, maar is, uh, okay, ja, nou ieder goed. partij heeft zijn eigen taalgebruik. Oké, okay, ja. Mastodont ben je bij het CDA prominent bij de VVD. Maar goed, u u bent ook uh, oud-minister uit Naples. Dus. Uh, mevrouw van Bijzenveld, om maar eerst met u te beginnen. En we zitten hier per slot in Hilversum, dus dat kunnen we niet uh, ontlopen. Daar toch even iets over te, uh, even over te vragen. Uh, u had gevraagd aan Hilversum, aan de publieke omroep althans... om uh, een fusieplan, omdat er veel te veel omroepen zijn... dat het veel te onderzichtig is te ontwikkelen. Nou, dat hebben ze gedaan. Daar was u hartstikke blij mee. Kon u lekker mee scoren. Uh, en opeens waren uw uh, uh, twee partners in het kabinet... Zou ik maar zeggen. de VVD en de PVV het daar uh, niet zo uh, met u over eens. Wat is er opeens gebeurd? Uh, nou ja, kijk, uh, het voorstel uh, vanuit Hilversum uh, lag er... Uh, en uh, daar wordt natuurlijk verschillend tegen aangekeken. Ik als minister uh, beoordeel het op twee manieren. Eén past het binnen de afspraken zoals we ze gemaakt hebben met elkaar in juni. En twee, past het in de verantwoordelijkheidsverdeling die er is... tussen Den Haag en Hilversum. Maar toen, toen zei u was... gisteren, gisteren... er zijn zware en principiële discussies opeens geweest. Nou, zwaar is een zwaar woord, dat heb ik niet gebruikt. Maar wel pittige en principiële discussies. Ja. Want die verantwoordelijkheid rondom de media... die vind ik als minister van Media uh, uh, heel belangrijk... dat die helder en goed verdeeld is. En als Den Haag zijnde hoor je je... Uh, voor een bepaald onderdeel gewoon niet te bemoeien met uh, Hilversum. Men heeft Hilversum ook wettelijk ruimte gekregen... om zelf een aantal zaken te regelen. En um, ik vind het belangrijk dat die ruimte gerespecteerd wordt. Ik ben blij dat mijn uh, uh, samenwerkingspartners, uh, de VVD en uh, de PVV... Uh, dat met mij eens uh, zijn uh, geworden. En dat we dus op die manier ook kunnen zeggen... Uh, ga uh, aan de gang, Hilversum. Ja. Uh, een prachtig voorstel, echt een uzare stukje. Uh, want we zijn, laten we eerlijk zeggen, nog nooit zo ver in Hilversum gekomen. Ja. Het is echt historisch. Dat we namelijk van heel veel naar een stuk minder omhoog gaan. Zeker, en dat het met elkaar eens is, ja. want dat is ook bijzonder. Ja, maar goed, uh, Hilversum, dat is altijd dat is toch een soort van een aparte wereld. Uh, leg nou eens gewoon voor mensen thuis uit wat dan die principiële discussie was waarmee u opeens botste met uw partners in Den Haag. Nou, dat, gaf, dat ging over het feit natuurlijk uh, uh, uh, waar gaat dat geld uiteindelijk? naartoe. Uh, en men heeft een bepaalde, uh, zeg maar, modelverdeling afgesproken met elkaar, gebaseerd op uh, de ledentallen van 2009. Uh, en daar kan je verschillen tegen aankijken. Maar mijn lijn is... Maar men vond er heel, heel concreet de, de, de, wat, waar het gaat... Het, gaat er, ging er ergens nou, veel geld naartoe? De varen, begrijp ik, om... Er waren gedachten uh, uh, rondom dat bedrag van, gaat dat de goede kant op? En uh, uh, uiteindelijk heb ik gezegd, luister goed, het is datgene wat Hilversum zelf bepaalt, daarbij komt... we hebben het over leden tallen van 2009... en in 2014 zal er opnieuw gemeten moeten worden. En kan het ook zijn dat er nieuwe toetreders zich aandienen? Nou, aan de hand daarvan zal uiteindelijk bepaald worden hoe men dat doet. Maar hoe men het ook doet, het is de verantwoordelijkheid van Hilversum. En uh, ja, die streep heb ik wel duidelijk in het zand uh, getrokken. Ja, want de, de, de twee andere partijen... die wilden eigenlijk dat Den Haag zich toch iets meer... met dat Hilversum ging bemoeien. En daar heeft u gezegd, no way. Nou, daar leefde gedachten over in de discussies... die we met elkaar hadden. En ik heb aangegeven uh, daar uh, niet in mee te willen gaan. Omdat ik nogmaals het heel belangrijk vind... dat Hilversum zijn eigen uh, ruimte houdt. Media is een gevoelig punt. En daar moet je ook uh, als Den Haag op gepaste afstand blijven. Ja, en waarom komt dat, kunt u uh, dat ons eens aangeven... Waarom de VVD en de PVV soms als, een, uh, als op een rode vlag reagerend uh, praten als het de publieke omroep betreft. Leg dat nou eens uit. Nou, op een, uh, als u wil manier. weten hoe het met de VVD en de PVV zit, dan moet u hen gewoon even uitnodigen. Nee, maar u zegt wel uiteindelijk... met overleg, niet Ja, wij. dat komt maar. Nee, maar voor mij was uiteindelijk één ding belangrijk. Ik had eigenlijk twee punten. Het eerste was uh, dat voorstel, wat gewoon een historisch <lacht> resultaat is, er uh, uh, gewoon uh, 100% doorheen krijgen. En daar ben ik blij dat dat gelukt is. En die brief. Daarover ligt nu ook bij de Kamer. En de tweede zorg die er leefde bij alle drie de fracties... was uh, als je nu straks die nieuwe regels gaat invoeren... rond contributies en cadeautjes... de nieuwe toetreders hebben dan minder kans... dan vroeger andere partijen om binnen te komen. Ja. Nou, dat, uh, dat had men mijzelf ook verteld. Uh, met name WNL heeft dat punt ook naar voren gebracht. En dat heeft mij daartoe gebracht om te zeggen... nou, ik vind dat reëel. Uh, ik schuif dus dat invoeren ervan uh, door... Na, na de ledentelling 2014 die bepalend is... of Pound en WNL ja. uh, erin kunnen komen... En ja, in die zin uh, is het eigenlijk nog een uh, plusje op het verhaal. U, u, u uh, zei net, mevrouw van Meesterveld, uh, u heeft een streep getrokken. Heeft u, heeft u ook inderdaad gezegd van tot hier en niet verder? Want dat ga ik niet meer meemaken. Uh, uh, als je een streep trekt, uh, uh, maak je duidelijk waar je is als minister van Mediazaken voor staat. En dat is voor de minister van Mediazaken ja. heel erg relevant. Over dat die hebben streep kom voorgangers, niet gaan, Voorgangers in, mijn, in het verleden ook gedaan. En uh, uh, dat zal ik doen. En dat zal ik zeker als het in de toekomst aan de orde is... opnieuw doen. Die omdat streep... die verantwoordelijkheid tussen Den Haag en Hilversen... moet echt gescheiden blijven. En over die streep ga ik inderdaad niet. Nee. Dat was voor u helder? Dat was voor mij heel helder. Maar daar moet, ja, moet je ook helder in zijn als minister van Mediazaken. En anders was u opgestapt? Uh, voor mij was er een streep en ik stel vast uh, dat ik gewoon nog altijd aan mijn kant van de streep sta. En uh, de anderen gelukkig ook. Ja. Meneer Nijpels, u bent uh, uh, voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Tros. Uh, dus u, u zit ook tot over uw nek in de omroep, uh, sferen. Bent u tevreden met hoe het nu gegaan is? Ja, uh, wij, wij waren als Tros uh, redelijk tevreden. We hebben natuurlijk niet op alle punten de zaken binnengehaald. Maar met de wijziging zoals de minister die heeft uh, aangebracht, uh, zijn we eigenlijk nog blijer. Omdat het. Uh, de, de, de bijdrage van de leden die gaat u pas in 2014, 2015 omhoog. En dat betekent uh, dat we dat uh, geleidelijk aan kunnen aanpakken. Dus dat vinden we eigenlijk alleen maar een verbetering van het voorstel... dat het TROS goed uitkomt. En overigens ja. hebben wij natuurlijk als, als TROS, om even voor alle duidelijkheid... de TROS is de, de grootste omroep, heeft de, de, de best bekeken programma's... de hoogst gewaardeerde programma's. We zijn ook de meest efficiënte omroep. Wij zouden het wel plezierig vinden... Ga als wij ook als TROS <lacht> nog een cadeautje zouden krijgen van de minister. Want wij willen al graag die fusie met de AVRO in ja. 2013 ja. realiseren... Het zou wat ons betreft ook heel normaal zijn... dat wij die bonus dan ook vanaf 2013 al kunnen innen. En niet pas in 2015. Wij willen graag sneller werken dan de meeste omroepen. Ja. We willen graag fuseren, nu we dat besloten hebben... met de aanvraag op Kom dan ook over de brug met dat extra geld. En wacht daar niet een paar jaar mee. U kunt straks zaken doen. Denk ik. Ja, ik. Ja, lijkt ik nou, ook maar. To toch nog heel toch kort. Het e. zal ook moeilijk worden. Met deze minister heb ik toch wel een probleem. Oh. Als ik als voorzitter... Oh, oh, oh, oh, de de de en, en dat gaat over de kinderprogrammering. Want we hebben... Een brief geschreven ja. en tegen de minister gezegd dat de tros gaat per 1 januari stoppen met het overgrote deel van de kinderprogramma's, eh, omdat eh, de regels van de Commissariaat van de Media die zijn volslagen om, onhelder De, de Commissariaat van de Media, om, eh, een soort omroeppolitie. Oh. Eh, wij hebben tegen de minister gezegd: de minister, geef dat Commissariaat van de Media geef die instructies, zodat wij als omroepen weten waar we aan toe zijn. Nou, er zijn kamervragen overgesteld aan de minister. Mm. De minister zegt, nou, dat Com de commissariaat voor de media is best bereid... om van tevoren te kijken naar een programma of dat mag. We krijgen op exact dezelfde dag krijgen we van het commissariaat voor de media... krijgt een mm. programmaformule voor de radio terug... ongeopend het commissariaat voor de media mm. werkt daarnaar te kijken. Wij hebben gezegd tegen de minister, die brief heeft ze op het bureau liggen als de minister niet bereid is commissariaat <gif> instructies te geven... zodat wij ook van tevoren bij het programma zouden ook toe kunnen komen... Ja. want wij willen de wet niet overtreden, dan stopt de trots met de kinderprogramming. Ah, okay. En dan is deze minister dus verantwoordelijk voor het feit... dat honderdduizenden kinderen straks die prachtige trots... Ja, ja, maar 5 ja. ik ga dus ja. ja. ja. ja. nou, het nou, okay. Maar, maar, ga maar gaat wel gewoon ja. door. Ja. 5 december ja. gaat door, maar dan dan ik ben stopt de trots met de kinderprogramming. Heel kort maar even, want het is inderdaad een taak van de commissaris. En die is ook volop bezig om die regels daar waar ze onduidelijk zijn ook helderder voor te lichten. Maar ik stel wel vast dat heel veel omroepen er gewoon prima mee uit de voeten kunnen. Ja. Dus uh, tros heeft een probleem. Maar tros moet ook even een beetje kijken van hoe doen andere omroepen dat. want die zijn over de Laten we niet verder gaan over deze keer. Daar is een ander voor. Nee, maar de minister heeft een brief gekregen. Het gaat over kinderprogrammering. weet. En op de dag dat de minister een nee, brief stuurt aan de Kamer. Krijgen wij te horen. Nijfels, het gaat erom, die andere, die andere omroepen doen ook in de programmering. Ja, maar de en die tros zijn veel de... minder scherp in beeld dan de tros. Maar de en we gaan ingrijpen, we gaan ja. ingrijpen. Het is één minuut over half twaalf. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat u hier e -E samen nog heel maar graag over niks over praten. Over de maar u? Dat, u? Dat, we gaan nu eventjes naar Barry Madlener. Meneer Madlener, u zit lekker een beetje achteruit en u denkt zo: ruzie je maar af. Maar we willen toch nog heel even van u weten. Waarom ligt de PVV nou toch zo dwars als het om de publieke omroep gaat? Nou, ik zit niet goed dit dossier moet ik zeggen, want het is heel ingewikkeld en ik zie een enorme vermenging van politiek en omroep. Het omroep lijkt soms wel een speeltje van de politiek. Er wordt natuurlijk heel veel belastinggeld aangegeven. Veel te veel te PVV betreft, want we hebben natuurlijk een, helemaal geen pluriforme omroep, maar we hebben vooral een linkse omroep. Nou. Dus ik ben blij dat de toetreden. Dus nou, eh, is het een leuk programma, dit? Dit is een heel leuk programma. Ik kan ook elke niet... week komen? Absoluut. Nou, ik ben heel blij dat u mij uitnodigt, maar we zien vaak toch wel een hele linkse uh, uh, uh, ja, een linkse omroep hebben we gewoon. Dat, dat is bekend. En, nou, ja. Ja, tot... ja, dat ga ik toch een beetje tegenspreken. spreken, want dat, dat zegt u, dat is bekend, maar dat, nou, dat is al uh, al onderzocht. onderzocht, dat is niet u, u, bekend. Nou, u, u kunt de tros toch geen linkse omroep noemen, zou nee, ik zeggen. De tross uh, tros, is een onafhankelijk... Mag ik nou even, de bestuursfunctie even... Uh, ja. Ik uh, zou bijna zeggen, de trots moet een VVD-omroep worden, als ik u zo hoor. Nee, ja, ja, een onafhankelijke nou, omroep. Hey, hou we nou eens een toerpunt. alleen maar even. helder dat je dus echt streep in het zand moet trekken. op het moment dat ja. het gaat over de media en politiek. Ja, dat moet je Precies. echt van elkaar scheiden. En du moment dat er allerlei sentimenten bij komen kijken. ben je echt ver van huis. Nou, okay. Ik vind WNL eigenlijk toch wel een verademing als ik dat zie. Okay. Ik, ik nou. zit nu veel in België. Maar als ik dan terug gewoon in Nederland ik zie wakker, wakker Nederland dan op dan tv. Dan, dan, denk, dan bent u helemaal op de hoogte. Ik hè? denk dat is toch wel een verbetering. Ja, een kleine verbetering. Maar de omroep moet wat ons betreft natuurlijk. ...zwaar bezuinigen en uh, er gaat veel te veel geld naartoe. Nou goed, dan is dat uh, uh, uh, daarmee gezegd door u. En wij gaan verder over het onderwijs. Mevrouw van Bijzenveld, u bent minister van Onderwijs. Volgende week wordt uw onderwijsbegroting besproken. Uh, iedereen leest in de krant dat het economisch hartstikke slecht gaat. Ja. Uh, alles staat onder druk. Onderwijs is een enorme kostenpost, een van de grootste begrotingen natuurlijk in het land. Uh, moeten wij ons zorgen maken? Staat ook onderwijs onder druk? Uh, nou, kijk, uh, hoe het de komende uh, tijd zal gaan rondom de financiën, kan ik echt gewoon geen zinnig woord uh, over zeggen. Daar ik weet wij zeggen niet... niet onmiddellijk het onderwijs staat is veilig. Ik, nou, laat ik één ding uh, vaststellen. Uh, als ik kijk naar uh, het huidige regierakkoord, uh, dan is het onderwijs uh, daarin ontzien. En uh, dat is natuurlijk een hele belangrijke keus geweest vooraf. Want juist als je het hebt over een slechte economie, is investeren in het onderwijs is cruciaal. Want uh, daar werken leraren en leraressen elke dag aan de toekomst van Nederland. Ja, en dus als, zei, als er straks die toekomst... extra bezuinigd moet worden, dan zegt u... het ik onderwijs ga, wordt nee, ik ga niet in, uh, op uh, als dan vragen, het zal... Uh, een streep trekken, of, misschien. Nou ja, nee. Uh, nee uh, ik vind het, uh, laat maar zeggen, op dit moment stel ik vast... dat het kabinet en uh, het regeerakkoord en de gedoogpartner... Uh, met elkaar hebben afgesproken dat het onderwijs ontzien wordt. En nogmaals, dat is heel erg belangrijk. Want onderwijs is echt een heel groot instrument... om uh, ju juist ook je economie naar de toekomst uh, sterk te houden. Toch, volgende week dus, bij de behandeling van uw begroting... Uh, zullen er partijen zijn die zeggen... ja, je investeert toch niet voldoende in dat onderwijs. Bijvoorbeeld, even gewoon maar een praktisch voorbeeld te noemen... Het plan om zorglingen in het gewoon onderwijs onder te brengen. Dus de zorgleerlingen. Leerlingen die extra zorg nodig hebben. Die dat nu ook krijgen. Uh, die moeten straks naar een gewone klas. Krijgen een gewone docent. Moeten gewoon mee in het gewone onderwijs. Geldt ook voor het mbo. Uh, gaat van vier jaar naar drie jaar terug. Sommige politieke partijen zeggen. Dat zijn ingrepen die gaan allemaal veel te snel. Dat ja, het is zijn twee totaal verschillende ingrepen. Uh, het eerste Ik heb is het dat even de... bij elkaar ja, willen voegen. Voor goed, de vaart. Het, ja dat is goed. Het eerste uh, is. Uh, we hebben gewoon in de afgelopen jaren, en dat heeft iedereen kunnen zien in Nederland... Eh, dat de zorg eh, in de, rondom kinderen in de school enorm gegroeid is en ook financieel echt uit de hand gelopen is. Uh, we hebben veel discussies, en je hoort dat ook in de samenleving... over kinderen uh, die labels krijgen, uh, te veel stempels... en kinderen die eigenlijk verdwijnen uit het gewone onderwijs... terwijl ze eigenlijk gewoon in de klas zouden moeten zitten... het liefst gewoon in de school, in de eigen buurt. En dat is de beweging die we willen maken. Uh, en dat is een beweging die toch heel breed uiteindelijk gesteund wordt. Er komt een ombuiging bij kijken, een bezuiniging. Dat wordt natuurlijk altijd moeilijk gevonden. Uh, maar dat is geen onterechte ombuiging. Als je realiseert dat het eigenlijk in vijf jaar tijd met een half miljard structureel gegroeid is. Nou, Daar halen we nu iets van af, uh, maar we laten er nog een deel ook achter in het onderwijs. En daar gaan we die nieuwe aanpak, uh, die volgens velen ook effectiever zal zijn, gaan we uh, vormgeven. Het tweede punt is, waar het gaat om het middelbaar beroepsonderwijs, en met name MBO 4 dat is de hoogste stroom in het MBO. die duurt nu inderdaad vier jaar. En dat is eigenlijk zomaar bij een grote reorganisatie in de jaren negentig, is dat als vanzelf gebeurd. En moet nu want, terug voor, naar drie, hè? Want voor die tijd waren er eigenlijk veel opleidingen drie jaar. Nou, wat we zien, is dat we daar Daarmee het MBO heel onaantrekkelijk maken voor leerlingen die uit de MAVO stromen. Dus wat zien we? Veel meer jongeren gaan naar het HAVO toe. Terwijl we juist beroepsonderwijs jongeren heel hard nodig hebben. En door het MBO vier terug te dringen naar drie jaar... wordt het weer aantrekkelijker ten opzichte van die tweejarige HAVO... en dan die stap die je daarmee kan maken naar het hoger beroepsonderwijs. En we denken dat jongeren daarmee ook... Meer uitgedaagd worden, we ja. gaan ook meer lessen geven aan jongeren. En dan zijn ze na drie jaar hebben ze een prachtige vakopleiding. Vakmens, met name ook in de techniek. Want dat ook is ook de een zorg... groot probleem. He. Die techniekleerlingen, die ja. techniekopleidingen, sommigen dreigen zelfs te verdwijnen. Ja. Want er zijn er gewoon te weinig leerlingen voor. Ligt dat ook een beetje aan ouders, dat zij eigenlijk liever hun kind naar de HAVO willen dan naar. Oh ja, een opleiding tot loodgieten. Nou, ouders hebben natuurlijk een hele belangrijke rol... in loopbaan en beroepsoriëntatie. Wat je thuis meekrijgt aan de keukentafel... de waarden en, en, en, en beelden die ouders hebben van beroepen... zijn voor kinderen heel belangrijk. Dus wij gaan ons wel ook steeds meer richten op ouders... om die te betrekken bij die beroepskeuze. Het is ook zo dat veel ouders vanuit de allochtone achtergrond hebben eigenlijk één wens. Een carrièreverloop van een kind met een wit boord. Om het maar zo te zeggen. En niet hoge in diploma's. ketelpak. En ja, hoge diploma's. En het liefst ook meer administratief uh, wat uh, moet gebeuren is dat ook het bedrijfsleven... meer nog laat zien wat de techniek allemaal inhoudt. En dat het een enorme breedte kent. En dat je er ook heel goed geld in kan verdienen. Goed een baan in kan, verdienen, uh, kan uh, krijgen. Allemaal dingen die belangrijk zijn voor de toekomst van je kind. Ja, we hebben uh, ook een groot probleem... als we onvoldoende mensen zeker? opgeleid ja, krijgen in de techniek ja, straks. Ja, is dus geen er meer te krijgen. Ja, ik kan iets zeggen het ook over, over de ingenieurs. Omdat ik voorzitter ben voorzitter van de, de brancheorganisatie van ingenieursbureaus. En daar dreigt op dit moment ook op termijn een tekort aan uh, voldoende uh, ingenieurs. En dat, komt, uh, en dat begint inderdaad al op de lagere school... als er thuis te weinig over techniek wordt gesproken... als er door de onderwijzer te weinig over techniek wordt gesproken... dan zijn beta-vakken ook niet meer interessant. En dat leidt tot een, een gebrekkige instroom van ingenieurs. Dus wij hebben uh, alle belang bij, ook al ja. op BV Nederland... om te zorgen dat die beta-vakken veel meer aandacht krijgen... Ja, ja. Maar en dat, dat we daar dus ook goed opgeleiden. Ja, ja, ja, ja, ja. Er is deze week maar, ook een soort van campagne voor gestart. He, leerlingen ja. in de techniek. Mag, mag ik nog een ander, want, ja. een ander punt met u? Want iets wat ook heel belangrijk is... en wat denk ik ook heel veel mensen aanspreekt thuis... het geweld in het onderwijs. Um, uh, gisteren stond in de Volkskrant een peiling van de protestantse besturenraad... dat er heel veel geweld tegen docenten ook voorkomt. Bent u geschrokken van dat onderzoek? Uh, nou, ik ben, uh, laat ik maar zeggen, verontrust over de ontwikkelingen... die je toch in de afgelopen jaren hebt zien plaatsvinden. En ik vind daar eigenlijk het belangrijkste van... Uh, dat het uh, gezag van de leraar en niet meer vanzelfsprekend is. En voor mij is één ding helder. De leraar is de baas in de klas. Punt. En, uh, maar goed, blijkt wat, vaak niet zo te nee, zijn. en dat daar, we met daar aan aan. zullen we met elkaar aan moeten werken. En dat is natuurlijk naast dat je gewoon, als je uh, geweld ziet op de school aangifte doet en ook gezorgd wordt dat er een uh, goede uh, uh, follow-up is... is het ook belangrijk dat er uh, vanuit ouders... En leerlingen respect is voor de leraar. En ik noem ook heel nadrukkelijk de ouder. Want de ouder heeft een heel belangrijke voorbeeldfunctie voor een kind. En als ouders niet meer respectvol zijn en het gezag van de leraar niet meer erkennen, dan zal dat kind het in de klas ook niet doen. En uh, uh, daar moet echt wat gebeuren. Ja. En ik wil ook als uh, minister uh, uh, maar zeggen, een trekker uh, worden van dat debat over die rol van ouders, die rol van ouders. Die is veel breder belangrijk in de school. Ouders is een beetje een vergeten groep geraakt. Vroeger had je de drie doek school, school, leerling, ouders. Maar ouders hebben tegenwoordig erg druk ook met zichzelf. en willen hun hele hebben en houden, eh, draaiende houden. En ouders staan de in deze tijd in principe achter het kind. Als het ja, kind zich benadeeld nou ja, voelt, komen de ouders op het Ik weet nog heel kind. goed, als ik vroeger straf kreeg thuis uh, en ik, uh, op school... en ik vertelde thuis... Dan, kreeg ik thuis ook nog een keertje op mijn duvel, om maar zo te zeggen. En nu zie je dat als kinderen thuiskomen, er een dikke kans is... dat ouders verhaal gaan halen bij de school. Want hoe had je uh, mijn dochter of uh, uh, zoon, uh, ja, kunt denken van dit soort dingen. En ik vind echt dat dat moet veranderen. Een school en een leraar moet gezagsvol zijn. Moet ook erkend worden daarin. En ik vind dat ouders veel meer ook één lijn moeten trekken met de school. Barry Madlener zit in stemmen te, knik te knikken. Nou ja, wat mij opvalt als ik in Vlaanderen ben... is dat heel veel Nederlandse mensen naar Vlaanderen gaan... om hun kind daar op school te doen. Dus ik kan vragen waarom doe je dat? Dus ja, daar is nog gezag en orde op school. En wordt, wordt mijn kind... De scholen zijn er volgens mij ook wat kleiner, heb ik het idee. Uh, en... Ja, ik, ik vind, er wordt al zo lang gesproken. Zelfs toen ik op school was, werd al gesproken over uh, techniek en het, en het tekort daaraan. Het, is nu, het wordt alleen maar slechter lijkt het. Uh, en we hebben natuurlijk een heel slecht beleid gehad. En ik denk dat we daar nog steeds mee te maken hebben... dat al die veranderingen die er geweest zijn, heeft het gewoon niet beter gemaakt. En dan denk je, als zoveel mensen naar, naar, naar België gaan om hun kind op school te doen... dan is het toch echt iets aan de hand. Nou, ik denk dat er, dat er wel uh, twee kanten inderdaad aan zijn. Het is de ouder uh, die gewoon ook zijn kind goed moet opvoeden, zodat hij gewoon ordentelijk in de klas zit en luistert naar de leraar. Ik denk ook dat het goed is dat, leer, dat scholen veel meer aan het begin, als een kind binnenkomt, zegt van moeten luisteren. Uw kind is van harte welkom. Wij willen erin investeren. Wij willen werken aan de toekomst ervan. Maar wij verwachten ook wat van u. En dat begint met waarden en normen. Gewoon respect voor de school. Dat heeft trouwens ook te maken uh, met het feit dat je betrokken bent bij de school, dat je een kind volgt qua huiswerk, dat je gewoon af en toe ook eens overhoort... zorgt dat hij op tijd op bed ligt... je komt naar de avonden toe, gewoon... Klinkt echt... allemaal zo gewoon ja, wat u zegt. Ja, maar het is dus niet gewoon. Ja. Uh, en uh, ik vind dat het inderdaad weer gewoon moet worden. Ja, dat maar... kan ik niet met regels. Dit kabinet houdt sowieso niet van regels. Uh, dit gaan we ook niet doen met meer geld. Het zit hem echt gewoon in... Het is een kwestie van de uh, me... mentaliteit. mentaliteit. Ik was ja. zelfs toen ik 21 was... was ik leraar maatschappij op een meisjeslyceum. Dat waren de mooiste jaren van mijn, van mijn leven... Uh, moet ik zeggen. <laughs> uh, het het uh, woord meisjeslyceum zijn studenten. we wel erg verlekt. Uh, ja, als nou, studenten ja, is en dat heel mooi. En, en, he, en, maar als je ook het, het verschil ziet okay. in, in wat je toen meemaakte... als 21-jarige leraar, het respect wat je toen kreeg... nou, ik denk dat als je tegenwoordig met je 21 jaar voor de klas staat... dat je een heilige toer eraan hebt... Om, om, om die klas in het gereeld te houden. En ik ben het met de minister eens. Dat heeft te maken ook met de manier waarop mensen thuis worden opgevoed. Het heeft ook te maken met de schoolleiding. De schoolleiding moet gewoon straf optreden. Eh, docenten zijn voor, voor de maatschappelijke ontwikkeling... van de kinderen van levensbelang. Die moeten wat mij betreft goed worden betaald. Nog beter worden betaald als het nieuw worden betaald. Ja, die moeten respect krijgen. En... En, en dat komt allemaal ten goede aan, aan de kinderen... en aan de positie die onze kinderen later in de samenleving krijgen. En schoolleiding moet dus niet door de politie uit de klas worden gehaald... als ouders een dreigement uiten in de richting van zo'n docent? Dat uh, was toch nee. een beetje een faux pas? Nee, nee. maar nou goed, ik denk dat de politie dat ook toegegeven heeft. En dat vind ik ook goed. Ik doe, gelukkig hebben wij zo'n politie die dat dan ook doet. Maar nee, dat moet inderdaad niet. De professional die daar gewoon gezag... op op dat moment aan het uitoefenen is... in een moeilijke situatie... Uh, ja, daar moet je in principe één lijn mee trekken... totdat het tegendeel bewezen is. En dat steunt uh, uh, ge gezagsdragers... ook in hun opereren. En dat is ook de reden dat dit kabinet... Uh, bijvoorbeeld als je met je handen aan de leraar komt... Uh, dan krijg je te maken met een dubbele strafeis. Uh, en ik vind dat erg belangrijk. Weet je, wij staan als kabinet ook heel erg... voor structuur en gezag. Uh, want als we dat niet hebben... Nou, dan zie je gewoon wat er gebeurt. Nog even naar die ouders. U, u, eigenlijk doet u toch uh, als het ware een oproep aan ja, de ouders... Zeker. om zich anders op te stellen en meer ja. betrokken... en meer ja. te denken aan het nou, belang wat mij van... opvalt met de maar, ouders... Maar neem maar even, ja. nog even. Uh, als ik mag. Um, uh, u mag. zegt, we gaan geen regels uh, nee. daarvoor invoeren. Maar hoe wilt u dat dan realiseren, die ouders er beter bij betrekken? Nou, het is allereerst ook gewoon een appel op mensen zelf. Uh, uh, het is een mentaliteitsverandering. Uh, uh, wat, wat mij opvalt in deze tijd... Uh, is dat heel veel jonge mensen, uh, die hebben een kind... Uh, ze hebben een baan. Uh, en eigenlijk, het leven is eigenlijk een, een groot ontbijtbuffet... waar je eigenlijk alle gangen graag van wil hebben. Maar zoals we allemaal wel weten... als je in een hotel voor een hmm. ontbijtbuffet staat, je moet kiezen. En ik denk dat ja. ouders veel meer dan nu moeten kiezen... als je in het spitsuur van het leven met een gezin zit voor je baan... En je gezin. En dat betekent inderdaad dat je even niet kan werken aan je eigen ontwikkeling. En je social, sociale contacten. En uh, zoveel keer per jaar op vakantie kan gaan. Trek gewoon ook tijd uit voor je kind op die school. Het is geen project wat je erbij doet. Het is echt een hele grote opdracht. Want het is inderdaad uiteindelijk cruciaal, die opvoeding en dat onderwijs. Wat uiteindelijk uh, van een kind wordt. Wordt het een probleem of wordt het een pijler in de samenleving? En ik vind dat ouders echt die verantwoordelijkheid moeten pakken. Uh, op elke plek waar ze dat kunnen doen... om uh, uh, dat echt ten volle vorm en in inhoud te geven. En dat vraagt tijd, aandacht. Uh, en in mijn ervaring is tijd is prioriteit. En ik zou zeggen, stel prioriteit bij je gezin. Nou, dat is een duidelijke oproep die u hier vanmorgen heeft gedaan. Prioriteit voor het gezin. Uh, we gaan naar de euro, denk ik. Want uh, dat is natuurlijk ook wel een heel erg belangrijk onderwerp in deze week. Meneer Matlener, u zit uh, in... Uh... Het hart van de euro zou ik bijna zeggen. U zit in Brussel en Straatsburg af en toe. Hoe somber bent u eigenlijk gestemd over uh, dat voortbestaan van de euro? Kunt u vandaag bekendmaken dat de dagen zijn geteld? Of hoe ziet u dat? Nou, die kans neemt wel uh, dag na dag toe dat het inderdaad het einde van de euro in zicht komt. En vandaar dat het zo ongelooflijk belangrijk is dat wij wel een plan B hebben. Dat we ons voorbereiden op een eventuele val van de euro. En dat doet de PVV. We hebben nu een onderzoek gaan we laten doen. Naar ja, wat kunnen wij doen als de euro verdwijnt? Is er een plek voor een euro, een noordelijke eurozone? Is dat ja. misschien een betere optie? Of de gulden terug? En ik vind het heel verstandig dat, uh, dat de PV dat doet. En ik begrijp ook de andere partijen niet. Die dan zeggen. ja, dat kan de PV niet doen, dat moet de PV niet doen. Ik denk dat het heel verstandig is dat, dat wij dat doen. En ik begrijp. Ja. He, als, als ik heel even mag, want dat ja. bureau, he, wat dat onderzoek voor u doet, uh, uh, dat heeft jaren geleden al gezegd uh, dat het niet goed zou gaan met die euro. Dus eigenlijk staat de uitkomst van het onderzoek al een beetje vast. Hoor. Nou, er waren vele economen die al bij het begin van de euro hebben gewaarschuwd dat deze eurozone niet kan werken. Nee, maar dit onderzoeksbureau, wat mm -hmm. de PVV daarvoor heeft ingehuurd, is ja. wel heel duidelijk in zijn opvatting. Dus het zou heel raar zijn als dit onderzoeksbureau zou komen met de uitkomst. is helemaal top, die euro. Nou, dat weten wij niet. Het is een gerenommeerd bureau. Dat zit in Londen. Dat is het financiële centrum van de wereld. Uh, we hebben daar een, een heel, heel goed bureau ingeschakeld om heel objectief te kijken wat zijn de gevolgen voor Nederland... als we bijvoorbeeld als we terug zouden gaan naar de gulden... of als we een noordelijke euro krijgen. Uh, en we wachten de uitkomsten af, maar dat is ja. helemaal niet... Dus ja. uit, de uitkomst staat natuurlijk helemaal niet vast. U krijgt trouwens wel uh, steun van uh, oude uh, vvd leider Bolkestein... en ook oud-eurocommissaris Bolkestein, want die zet, uh, zegt vandaag in het uh, Algemeen Dagblad... dat het uh, opsplitsen van de euro eigenlijk de beste keuze is. Ja. Nou, uh, er is steeds meer steun voor het PVV-geluid. Ik weet nog goed bij de campagne twee uh, jaar geleden... nou, onze kritische houding naar, de, naar, de, naar Europa... Uh, we waren toch eigenlijk een beetje eenling. Inmiddels uh, zien mensen inderdaad... dat wij toch wel gelijk hebben gehad. En dat geldt op meerdere fronten. Als ik kijk naar de multiculturele samenleving... die inmiddels mislukt is... Uh, ook daar was de PVV als eerste bij. Dat vind ik altijd zo'n wonderlijkheid... In, zoals u nou, een, een hoe kan een samenleving mislukt zijn? De dat multiculturele, ik me af, nou Het multiculturele aspect in de samenleving is mislukt. Dat werkt dus niet. En dat wordt nu breed onderkend. En ik weet nog goed dat wij, jaren geleden toen de PVV gestartte... Oh, maar... dat we eigenlijk als een I I soort gek werden weggezet. En inmiddels wordt ook door andere prominenten bij de VVD... wordt erkend dat dit geen goede weg is geweest. Nou, de, de, ja, de fout die natuurlijk gemaakt is, is bij de introductie van de euro... is dat we niet gijk strakke politieke afspraken hebben gemaakt ook over economische samenwerking. Je kunt geen monetaire unie hebben, een gemeenschappelijke munt... als je ook niet een gemeenschappelijk economisch beleid hebt. En daar is de discussie nu over gegaan. En je ziet dat dit kabinet wat dat betreft ook een beetje... iedere keer achter, achter de, de feiten aanloopt. Want in plaats van onmiddellijk toe te geven... dat we bevoegdheden zullen moeten overdragen als Nederland... Nou, worden van het CDA... Ja. Uh, Haarsma Buma is daar een goed voorbeeld van. Die pleit er nu ook openlijk voor. Die heeft Wat mij betreft groot gelijk. We zullen bevoegdheden moeten overdragen aan Europa. Daar hoeven we helemaal niet zenuwachtig oh. over te zijn. Juist om die euro sterk te houden. Juist om landen in een kraag te kunnen vatten... als ze de afspraken schenden. En ja, wat dat betreft dat bureau... Van die mat kan natuurlijk onderzoeken tot ze ons wegen. Maar die, die gulden gaat natuurlijk gewoon niet terugkomen. Die euro zal er ook gewoon blijven. Maar wat mm. we moeten hebben is een, een strak economisch beleid ook. En je vasthouden aan afspraken. In het verleden zijn ook Frankrijk en Duitsland. hebben zich niet gehouden aan de regels. zoals begrotingsakkoord. Toen hadden we ze bij de kladden moeten grijpen. En moeten zeggen: ook jullie als grote landen zijn medeverantwoord. Maar moeten we niet overstappen naar deze. 66 ja, Want heen. ik hoor je toch echt. Uh, ik nee, ik, ik ben van de, de VVD. Ik ben toch graag wel gelukkig bij uh, de, de VVD <laughs> tot, tot, tot het einde van mijn dagen. Ja, we zijn natuurlijk wel benieuwd of het andersom ook zo is. Maar dat bedoel, <laughs> geloof ik, Marten Lener een beetje. Maar mevrouw van van Bijsevel, uh, uh, elke week in die ministerraad zitten, dan wordt hij toch ook elke week gebriefd over uh, uh, de eurocrisis. Uh, begint er uh, in het kabinet en ook bij u uh, die somberheid ook toe te nemen... zoals Madlena dat verkondigt? Uh, nou ja, kijk, ik denk dat we met elkaar delen dat we ons allemaal zorgen maken. Uh, en dat er veel gaande is. Uh, het waren natuurlijk beter geweest dat we aan het begin wat scherper hadden geweest. Ik denk dat, uh, uh, dat de heer Nijpels daar gewoon echt een punt heeft. Als je de monetaire zaken met elkaar verbindt, moet je ook gewoon strakker uh, afspraken met elkaar maken. Die inderdaad automatisch in werking gaan op het moment dat het niet goed gaat. Uh, ik moet wel vaststellen, uh, toch even richting de heer Matlener, dat de heer Wilders bijvoorbeeld in de tijd ingestemd heeft met het binnenkomen van ik waar het CDA Tegengestemd heeft. Wij maakten ons toen al zorgen. Hm. Wij zeiden al: mensen, let op, het is niet op orde. En, en toen is er wel ingestemd. En dat zijn natuurlijk hele, laat maar zeggen, dat zijn de beginstenen waar we nu op staan. Dus de heer Wilder staat wel op zijn eigen grondvesten op dit moment. Dat wil ik toch vaststellen. Dan gaat het er wel om: hoe wil je het aanpakken? Uh, ja, en dan zeggen wij als kabinet: je moet er echt voor gaan om het geheel bij elkaar te houden. Want het betekent veel voor Nederland. En een noordelijke en zuidelijke euro, daar wil het kabinet uh, nog niet aan. Nee, wij, wij gaan echt gewoon voor het, in, uh, voor het uh, uh, totaal van de landen. Want als je kijkt... Uh, bijvoorbeeld al naar het zuiden... Uh, Spanje, Italië, uh, Griekenland... en, en, en Portugal, uh, daar verdienen wij... zo'n 31 uh, miljard per jaar aan. Dat is nog meer uh, dan wij verdienen... aan de VS, China en India... tezamen, om maar even wat te noemen. Om... 60% van onze export... Is Europees. Ja, maar ja, ons het belang. En ja, maar je moet rekenen, dat bedrijfsleven heeft te maken met die export. Die heeft te maken met wisselkoersen, transitiekosten. op het moment dat je weer allemaal verschillende munten hebt. Ja, dus de zie... euro is relevant. Uh, alleen een belangrijk punt is wel dat er meer moet gebeuren. Ik moet eerlijk zeggen, uh, daar loopt natuurlijk het kabinet van Nederland voor op. Uh, ja. Iemand als de Jager, maar ook natuurlijk onze premier Rutte. die hebben gewoon in een aantal discussies eigenlijk de lead op dit moment in uh, ja. Europa. En worden ook erkend als. Uh, en wij worden natuurlijk al erkend als een land... wat gewoon ook staat voor degelijkheid en betrouwbaarheid. En dat is het belangrijkste. Het gaat om vertrouwen. En afspraken nakomen, ombuiging op tijd doen. Daarom sta ik ook 100% achter dit kabinet. Omdat uh, uh, die slagen die wij nu maken... minder overheidsbemoeienis... zorgen dat je ook inderdaad je financiën op orde krijgt... cruciaal zijn. Maar we ja. moeten ook eerlijk zijn... En, en, en het kabinet praat af en toe een beetje met mail in de, in de mond natuurlijk. Want durft niet echt te zeggen dat ze bevoegdheden moeten overdragen. Ja precies, nou maar als je goed doe, hoef je geen bevoegdheden nee, over nee, te dragen. Ik ontbrek u even meneer Nijpels, want dat is toch wel aardig om aan mevrouw Van Bijzenveld te vragen. Dus als je het een beetje simplificeert, de hele crisis rondom de euro... gaat het er natuurlijk om uh, minder Europa of meer Europa. Meer integratie of juist minder integratie. Als u nou voor die keuze staat met betrekking tot die euro dan begrijp ik u te goed, uiteindelijk bent u voor meer integratie. Dat is toch zo? Je moet voldoende waarborgen hebben rondom één monetaire unie... om ook daadwerkelijk de invloed te hebben die je behoort te hebben... als het bij landen niet goed gaat. Ja, maar goed, en daar heeft het kabinet, laat me zeggen, heldere lijnen... in de Brusselse vergadering meer dat betekent, dat betekent, in ja, gaat. Ik, ik zal het voor u vertalen. Ja. Eh, want dat betekent okay. gewoon het overdragen van bevoegdheden. Ja, en Als die wel nou, dat automatisch okay. zijn. En dat, dat is ook helemaal niet erg. Daar hoef je ook die dramatisch over te doen. Nou ja, daar zit want, hier wat, iemand wat, aan tafel ja, die er anders over Nee, denkt. dat begrijp ik. Dat de ja. PV er anders nou over moet ja, Maar we over het kabinet. We praten nu even over het kabinet. en Ik, ik pleit ervoor als kabinet hmm. om ook eerlijk te zeggen... ja, we moeten een paar bevoegdheden overdragen. Vooral om die euro sterk te houden, daar hoef je helemaal niet voor te schamen. Oké, dat is toch ben duidelijke, zegt, duidelijke taal, meneer Matlener? Nou, bevoegdheden bevoegdheden overdragen? Ja, dat en dat wil de PVV niet. Wij gaan daar niet mee akkoord. Wij stemmen daar ook consequent tegen. En behalve bevoegdheden overdragen... het gaat ook om het overdragen van hele grote bedragen Nederlands belastinggeld. En mayor van Bijsterveld ze zegt, die trekt graag strepen. Dan denk ik, waar trekt u een streep? Hoeveel mag dit gaan kosten? Want dit dreigt natuurlijk volledig uit uit de hand te lopen. En straks komen we voor nieuwe bezuinigingen misschien. En dan denk ik, ja, de Nederlandse burger denkt... ik betaal me blauw aan belasting. Dat belasting wordt naar Griekenland overgemaakt. Het wordt aan ontwikkelingshulp weggegeven. En de Polen komen hier het werk overnemen. Ja. Dit is natuurlijk geen Nederland wat wij willen. Ja, nee, maar het is wel... Ik ben niet meneer Matlene, naar het, het, het moment suprême... wat misschien kan komen. Stel dat om uit de eurocrisis te komen... of om hem niet erger te laten worden, dit kabinet zegt, nou oké, okay, we geven toch wat meer bevoegdheden aan, Bru aan Brussel. We geven toch wat meer bevoegdheden aan uh, Brussel. Wat is dan de positie van de PVV uiteindelijk? U heeft er geen afspraak over gemaakt, nee. maar dan kan u ook zo consequent zijn. Dit vinden we zo erg, dan uh, breken we op. Is dat voorstelbaar wat ik zeg? Nou ja, er is natuurlijk, er is wel, het is enigszins voorstelbaar. Natuurlijk hebben wij ook onze grens op het moment dat... Ja, ja natuurlijk, als het, uh, als het helemaal misgaat... dan uh, zal het ook een keer voor ons uh, op zijn. Uh, en het wordt inderdaad een spannend jaar volgend jaar wat dat betreft. Want ja, zoals het nu gaat... en ik voorzie dat het steeds erger en erger wordt. En, en dus? En straks, nou, straks komen we natuurlijk wel, gaat het om harde centen. En dan wordt de vraag, wie gaat, wie gaat die Griekse pensioenen betalen? Zijn ja. dat de Nederlandse belastingbetalers... Of zijn het de Grieken zelf? En wat en, de PV betreft zijn dat natuurlijk niet de Nederlanders. Ja, en daarmee loopt dus de spanning ook in de coalitie... binnen de coalitie die we hier trouwens aan tafel hebben. Zo laten we dat ook nog even vaststellen. Met de gedoogpartner loopt verder op. Nou, uh, goed. dit carnet wordt op dit punt gedoogd door de P van PvdA... want die maar steunt we, consequent al dat hebben. geld uh, overmaken naar Griekenland. En ik vind dat iedereen dat goed moet weten. En als er een keer nieuwe verkiezingen komen... ik hoop natuurlijk dat dat pas over 2,5 jaar is. Maar als het eerder komt, dan moeten mensen goed weten waar ze voor stemmen. Maar de PVV miskent de belangen die vastzitten aan de euro. En dat is ernstig. U gaat, laat maar zeggen, in op een makkelijk gevoel... wat op dit moment leeft in de onderbuik van mensen. Maar het belang wat wij hechten... Aan de, uh, wat we hebben als land aan de euro... in economische zin, ja. is ongelooflijk groot. Ja, en dat is dus een misverstand. En dat wil ik echt graag uit de weg helpen. Ja. Ons bedrijfsleven heeft er veel meer aan dat we handelen met een sterk land zonder euro dan een zwak land vraag met een euro. Vraag het bedrijfsleven wat men wil. Nou, en het signaal dat... is heel goed. goed. En, ik, en ik, daarom ik, laten we ik, ik, het de blijft dus. Uh, houdt Wilders het alleen maar bij Twitter uh, Drie keer per week of ja. vijf keer per week? soms om zes uur? Of gaat hij vroeger? Ja, nou, dat, dat is een mooie vraag. Want uw partij, de VVD, uh, is de grootste partij en heeft dus te maken met deze meneer Wilders van de PVV. Er is vandaag een congres van de uh, u, u gaat daar niet naartoe? Nee, of dat gaat naartoe? ik heb niet als ik uh, hier bij u wil zijn. Ja, dat is wel heel fijn. Maar uh, <laughs> zal daar op dat best. congres wel gesproken worden... over de samenwerking met de PVV? Hoe lang denkt nou, u... Nou, ik denk niet dat er echt gesproken wordt... over samenwerking met de PVV. Het is natuurlijk toch een, een verstandzuwelijk. U heeft ook kunnen zien aan de enquête deze week in, in NRC dat een, een overgroot deel van de partij... Eh, eigenlijk liever met andere partijen wil samenwerken... dan met eh, de PVV. Nou, ik schuim ook bij dat deel. Maar het is noodzakelijk geworden... omdat er geen andere coalitie mogelijk was. Dus ja. het is een verstandshuwelijk. En er worden soms compromissen gesloten... waar ik mijn wenkbrauwen ja. bij Frons... Uh, alleen maar om de P P PVV in genoeg te doen. Ja, ik meneer, ik zou het wel plezier vinden als de VVD af en toe de zedekamerfractie fractie af en toe een, een wat steviger geluid liet horen in de richting ook van de PVV, vooral als het gaat om voorstellen. Waar wij als liberalen eigenlijk niks meer hebben. Ik noem bijvoorbeeld de discussie over de dubbele nationaliteit. Mm -hmm. We hebben in ons land meer dan 1,2 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit. Daar zit een groot deel West-Europeanen bij. Eh, laten we dat soort onzinnige discussies stoppen. Waarover ze ook het bedrijfsleven niet op zitten wachten. Want het maakt onze positie op de internationale arbeidsmarkt alleen maar slechter. En zo zijn er soms ook dingen. over ja. de wet op de minimumstraffen. Om maar een klein voorbeeld eh, te noemen. Eh, die, de, de, de, het gaat over 20 mensen eh, per jaar. Maximaal aan het land. Het gaat om een wantrouwen in de richting ja. van, van rechten. Het is symboolwetgeving. En op dat soort punten zeg ik, eh, zou ik liever zien dat, dat mijn partij de PVV niet hun zin zou geven. Want eh, ik ben opgegroeid in de liberale tradities van mevrouw Kapijnen van de Coppello. Zeer vooraanstaande juristen. We en hebben die zo'n groeien bij dit seconden, soort wetgeving. Ja. Tot slot, hoe lang duurt dit nog, deze coalitie VVD met VVV. Ik heb geen vrouwen nul, want dat hangt ook af. Dat hangt van okay. twee partijen af. Van uh, nou, de PNV mag... en dat hangt ook af van de Partij van de Arbeid. Okay, ik mag echt de... hopen een, een lange tijd, uh, want we hebben veel te doen. Oké, okay, veel te hier, doen. Nou, uh, uh, uh, we, we zijn er pas <laughs> Uh, dit was de coalitie die ook durfde om beslissingen te nemen de laatste de de die de nodig zijn voor seconden. Nederland. Voor een Dat jaar is wel volgend jaar. Het wordt een spannend jaar, gelukkig maar, want dan blijft er voor ons uh, nog een hoop te doen. Dan was het ook een spannende uitzending. Dank voor jullie uh, komst hier naartoe, Marja van Bijsterveld, Ed Nijpels en Barry Matlener. Einde van deze uitzending. We zijn er volgende week. Heel graag weer. Kijk we op onze website voor meer informatie. Troskamerbreed.nl Tot volgende week. Dag. Samen thuis, samen